7 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De meer dan 500 gelekte persoonsgegevens van KPN-klanten... zijn afkomstig van de webwinkel babydump.nl. Eerder werd gedacht dat de hackers de gegevens van KPN zelf in, hadden gekregen, in handen hadden gekregen... maar IT-journalist Brenno de Winter ontdekte dat dat niet zo is. Babydump is een grote website voor babyartikelen. Verschillende mensen die op de lijst staan... bevestigen tegenover de NOS dat ze er artikelen hebben besteld... Veel mensen gebruikten de naam van de winkel ook als wachtwoord. De hackers publiceerden op internet een lijst met daarin alleen klanten van KPN. Het lijkt erop dat ze de klantenlijst van Babydump filterden op mailadressen van KPN. De provider sloot daarop alle 2 miljoen e-mailadressen tijdelijk af. Sinds een uur geleden kunnen klanten weer bij hun e-mail. Het werkelijke inloggen kan nog wel even duren omdat er een wachtrij is ontstaan. De waarnemersmissie die namens de Raad van Europa toezicht houdt op de presidentsverkiezingen in Rusland heeft van verschillende kandidaten klachten gekregen. Ze zeggen dat de huidige premier Poetin zijn macht misbruikt om president te kunnen worden. De voorzitter van de missie is SP-Eerste Kamerlid Cox. In Moskou zei hij dat de kandidaten voortdurend onder druk worden gezet door de regering. Volgens de kandidaten maakt Poetin misbruik van overheidsmiddelen en zijn de media bevooroordeeld. De waarnemers spraken met vier van de vijf kandidaten. Poetin zelf had geen tijd. De Russische presidentsverkiezingen zijn op 4 maart. Bij wereldbekerwedstrijden in Hamar... heeft Bob de Jong in een direct duel op de vijf kilometer Sven Kramer verslagen. De Jong was zestiende van de seconde sneller dan de regerend olympisch kampioen. Bob de Jong was, voordat hij naar Noorwegen reisde, nog actief op natuurreis. Irene Wüst won in Hamar de 1500 meter. Zij versloeg met miniem verschil de Canadese Christine Nesbit.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 Goedenavond en welkom bij aflevering 9936 met een leuk programma: betaald voetbal in de Eredivisie. De vroege wedstrijd is AZ Excelsior AZ. Mede-koploper, nummer 2 eigenlijk. En Excelsior is eindelijk van de laatste plaats af en staat derde van onder, 16e. Excelsior uh, had al twee keer een wedstrijd tegen AZ. Beide keren duurde het maar een half wedstrijd. En beide keren eindigt dit in 0-0. Hoeveel is het nu bij AZ Excelsior en Alkmaar, Andy? <laughs> 0-0, Ronald. Dat heb jij goed gezien. 16,5 minuten gespeeld, maar dat is een klein wonder. AZ veel en veel beter. Uh, en de afgelopen weken speelde Excelsior toch zo aardig vorige week... Dik gewonnen of goed gewonnen van VVV. Maar AZ is weer in vorm aan het raken. Zagen we afgelopen donderdag met die 6-0 bij en tegen ADO Den Haag. En nu staat het nog 0-0. Maar is AZ veel en veel sterker dan de Rotterdammers? Straks om kwart kwartveracht Roda tegen NEC en VVV tegen Groningen. Dat is een hele lange reis. En de late wedstrijd van vanavond is NAC tegen Ajax. Het is zaterdagavond. Langs lijnen ze tot 11 uur met sport en... ook muziek. Easy Lover van Phil Collins en Philip Bailey. Hoeveel mensen zijn er eigenlijk naar het koude Alkmaar Stadion gekomen? Andy? Ronald, Noord-Hollanders, dat zijn echt uh, oh, ja. mannen en vrouwen. Die zijn er met z'n allen natuurlijk allemaal. En het zit uh, echt heel goed vol weer in het stadion. Maar een paar hele, nou, minieme lege plekken. Het uh, uittribune is niet helemaal vol. Maar ja, van Rotterdam naar Alkmaar, dat is ook een endreizen. En dus uh, zit het voor de rest heel aardig vol. Bij de wedstrijd AZ tegen Excelsior, 0-0 de stand. AZ uh, beter, Eén kans gezien voor Excelsior. Een hele aardige zelfs van uh, Derren Maatsen. De topscore met vijf doelpunten bij uh, de Kralingers. Maar hij schoot tegen ...tegen Esteban op. En voor de rest is het eigenlijk AZ dat de klok slaat... ...met uh, goed spel, goed aanvallend spel... ...over de vleugels uh, met hetzelfde team... ...waarmee uh, gert van Beek afgelopen donderdag... ...met 6-0 won van ADO Den Haag. En aan de andere kant, John Langers bij Excelsior... ...heeft uh, een tegenvallertje te verwerken gekregen... ...vlak voor de wedstrijd, want Tim Vinken... Uh, ...had last van een blessure... ...heeft nog wel de warming-up gedaan... ...maar kon toch niet spelen... ...en dus uh, wordt zijn plaats ingenomen door Moussa Kalisse. Een vrije trap voor Excelsior... 25, nou 30 van het uh, doel van Esteban. En dan uh, ja, heb je daar toch mensen die dat uh, heel aardig kunnen. Ik noem een Alberg, dat is een hele goede voetballer van uh, Excelsior. Die uh, een uh, aardig schot heeft, maar ik denk dat het voor hem iets te ver is. Dat je echt iets moet hebben met een kogel van bijvoorbeeld Joost Broersen. Broersen legt de bal ook neer. Jack van Hulten, de scheidsrechter, al een hele tijd niet gevloten. Maar is uh, lang geblesseerd geweest en mag nu weer zijn... Uh, uh, rand 2 maken in de eredivisie. Na oktober geloof ik dat hij voor het laatst uh, zijn wedstrijdje uh, gefloten heeft. Ik kijk naar Scheiman, want ook hij staat bij de bal. Hij is het rechterbeen dat mogelijk kan schieten. En het linkerbeen is van Broersen. Broersen met de aanloop. Daar komt het schot van Broersen van heel ver. Maar oe, mooie redding zeg van Esteban. Heel mooi schot. Want die bal leek zomaar de bovenhoek in te zeilen. Maar Esteban haalt hem nog net uit diezelfde bovenhoek. En zo zien we dat Excelsior toch wat terug doet. De ploeg die in het begin van dit uh, seizoen zo abominabel slecht speelde maar de afgelopen weken met overwinningen op bijvoorbeeld NAC Breda en VVV uit Venlo het heel aardig deed. En uh, zes punten uit de laatste drie wedstrijden pakte. Uh, maakt het nu even AZ moeilijk. Bal voor doel. En die gaat er bijna in. Kan er nog steeds in. Maar dan is er uh, met verenigde krachten verdedigend werk van AZ. Die bal, uh, die hoekschop vanaf de linkerkant van de graaf kwam. Heel gevaarlijk voor het doel. En leek er zomaar in te gaan met uh, onder andere Bart Schenkenveld in de buurt. man die vorige week twee keer scoorde tegen VVV. Maar uh, miraculeus ging die bal er niet in. Maar de aanval gaat verder met Kalisse. Kalisse ziet niet dat maatregelen de bal wil hebben, doet het aan de andere kant met Broersen. Broersen uh, aan de linkerkant met de voorzet. Komt hij ergens terecht? Ja, bij Maher. En dat is niet de bedoeling als je voor Excelsior bent. Maar de afvallende bal komt bij Jansen. Jansen langs één man, Jansen niet langs twee man. En dan kan nog gecounterd worden door AZ. Gebeurt ook met Holmen. Holmen wordt opgevangen door Broers. Dan gaat de bal toch naar voren, maar zit de graver tussen. En is het weer balbezit voor Maatsen voor Excelsior. Net over de middellijn heeft nog altijd balbezit. Maar dan is het Paulsen bezig aan zijn 101e. Officiële wedstrijd voor AZ, Die ertussen zit, maar niet voor lang. Alberg heeft de bal overgenomen en speelt hem op Scheiman. Scheiman uh, bal naar buiten, uh, naar Kalisse. Kalisse met tegenover zich Martens. Gaat langs Martens. Gaat uh, richting de achterlijn en moet de voorzet geven. Houdt hem nog even in. En gaat hem dan met uh, rechts voorgeven. En dan wordt de bal door Moisander uitverdedigd. En door uh, uh, Benschop zelfs op eigen helft is het uh, balbezit voor AZ, maar moet dat gaan via een inborp... omdat de bal over de zijlijn is gegaan. En dan zien we een levendige, aardige wedstrijd om naar te kijken... waarin de eerste 20 minuten AZ echt de povertoon voerde. Maar de afgelopen minuten Excelsior uit de schulp kruipt. Maar nu is het Maher die de bal heeft en hem naar de rechterkant speelt. En dan is het Berends die naar binnen trekt. Speelt de bal naar Elm. Geweldige voetballer. Zijn vrije trap ging er niet in omdat hij in de muur ging. Zo'n vrije trap op Elm gebied. En nu is het uh, uh, paasje in de diepte iets te hard voor Berends. Dan gaat de bal over de afverleer. Hebben wij 24 minuten gespeeld in Alkmaar. En staat het nog altijd bij AZ tegen Excelsior 0-0. De wereldbekerwedstrijden in Hamer, we hebben het over schaatsen... was de laatste rit op de 5 kilometer een knaller. Bob de Jong reed erin tegen Sven Kramer en de Jong won. En daar had hij zelf ook niet helemaal op gerekend. <laughs> nee, nee, ik had hem wel... Ja, gisteren op het ijzeren ging het echt wel uh, erg lekker. Ja, dan, uh, dan kom je hier en ja, je weet het niet. En ik, ik heb me rust gepakt, ik heb er gewoon uh, zoveel mogelijk bed gelegen. En uh, rustig naar die race gefocust. Ja, want dat leek eigenlijk dan wel de ideale voorbereiding. Want zo goed als nu ben je nog niet geweest, denk je, dit seizoen. Nee, dat, dit was wel mijn beste World Cup en, uh, Ik heb uh, twee keer een World Cup gereden die, uh, die gewoon onder mijn niveau was. En, uh, ik voelde me nu eigenlijk voor de reden ook gewoon erg goed. En ik ja, het kan toch niet zo zijn dat ik van het natuurreis afkom... en dan hier die World ga winnen. Maar zo voelde het wel. Of heeft dat al te maken met een lege kop? Dat je niet zo heel veel verwachtingen misschien hebt en dat het al ineens gaat? Nou ja, dat, nou ja zo heb ik er nog niet over nagedacht. Maar, ja, dat, uh, inderdaad, de verwachtingen waren voor mij in ieder geval zelf niet al te hoog. En gelijktijdig wist ik wel dat hier een mogelijkheid lag om een hoop punten te halen. Ja, nou dat is al in ieder geval gebeurd. Maar ook tegen Kramer, hè, speelt dat dan misschien een rol? Dat dat nog weer iets extra's in uh, Bob de Jong uh, losmaakt? Nou ja... Uh... Nou, dat, dat zal er niet meespelen. Ik heb gewoon uh, gefocust op mijn eigen dingen en mezelf moeten rijden. En uh, ja, dat je dan uh, tegen Sven rijdt, uh, ja, prima. Ja, maar ik bedoel ook van hij is terug. Vorig jaar won jij heel veel, toen was hij je niet. Ik kan me toch voorstellen dat het ook in je kop zit. Ik laat het hier ook even zien. Natuurlijk nou, zit het in je kop, maar uh, daar was ik nu niet mee bezig. Ik was alleen bezig met een goede rit neer te leggen na, na, na een aflip een en drie weken natuurreis. En uh, ja, daar hebben je tussendoor wel wat lange baan gereden. En vorige week een mooie testrit gereden in Ereveen. En dan weet uh, je, met een beetje voorbereiding moet het gewoon beter kunnen. Nou, dat, dat laat ik te zien. Je zei gisteren toen je hier aankwam uh, dat je twijfelde of je dit wel ging rijden. Want je wilde eigenlijk ook liever morgen op natuurreis weer staan. Dan heb je geen spijt van deze, van deze beslissing, hè? Nee, nee, nee, nu zeker niet. Nee, nee, nee. Uh, dit is uh, fantastisch dat je een World Cup, uh, kan winnen. En, uh, ja, uh, zeker met deze bezetting. En, uh, met geacht dat Sven onklopbaar was, zeker in deze vorm, een week voor het WK. Nou ja, dan, uh, dan uh, lijkt het op, op de bord zien uh, dat je gewoon boven hem staat. Ja, en dan uh, ja, ik zit ik wel morgen met Krom teen, uh, op internet te volgen wat er in uh, Giethoorn gebeurt. Want je blijft hier? Je blijft morgen gewoon de hele dag hier uh, kijken? Ja, ik moet morgen mijn schaatsen-Oscar in ontvangst nemen. Vorig jaar, hè? Uh, uitgeroepen tot de beste schaatser door deze mensen hier in Noorwegen. Ja, het is uh, fantastisch dat je die prijs mag, mag ontvangen. En, uh, nou, dat gaat morgen gebeuren. Maar morgenochtend rijdt de rest van mijn ploeg in Giethoorn, uh, de klassieker. Die, uh, ja, dat moet fantastisch zijn. Nou, uh, ik zou me hier ook maar gefeliciteerd mee <laughs> voelen hoor. Gefeliciteerd. Nou, dit is een hele mooie troostprijs. Nee, dit is gewoon een waanzinnige overwinning. En uh, nou, deze telt. En dat zei Bob de Jong tegen Bert Maaldrink. Sven Kramer moest dus meerdere herkennen in de Jong. En Kramer vond dat hij een rare race had gereden. Ja, nee, absoluut. Uh, ik wilde iets, uh, iets rustiger beginnen. Dat deed je ook? Ja, maar dat ging eigenlijk veel te langzaam. En, uh, toen, uh, toen kwam ik erachter dat, dat, dat wij gewoon überhaupt met z'n tweeën... niet op, op, een, uh, op een heel vlot schema aan het rijden waren. Dus we moest wel harder. En uh, ja, plaats ik eigenlijk uh, uh, halverwege een versnelling... Ja, dat ik like, even wat te hard is en te vroeg voor het einde, zeg maar. En daardoor uh, krijgt Bob natuurlijk hè, de laatste vier ronden gewoon uh, ja, mij in het zicht. En uh, waar, ja, ik, ik plof gewoon naar de sneller. Ja, hoe kan dat eigenlijk? Want eerst dacht ik van hij zal spelen met zijn tegenstander zoals vroeger. Maar ja, dat was toch ook weer niet? Ja, in het begin ging het eigenlijk wel heel lekker. Maar goed, dat is ook niet zo gek in de rondje 38 natuurlijk. Ja, als dat niet lekker gaat het ook niet goed. Maar uh, ja, ik, heb, uh, ik heb heel hard, getra heel hard getraind in Insel en daar ging de wedstrijd ook heel goed. Heb ik eigenlijk van de week eigenlijk helemaal niks meer gedaan, heel weinig. En uh, ja, dan merk ik toch dat, dat, je, dat je even wat verslapt en uh, ja, ik heb deze wedstrijd gewoon nodig. Ja, maar bedoel, doet dat dan ook pijn en denk je dan, oh god, ik moet me zo gaan zorgen maken voor volgende week? Uh, nee, nee, ik, uh, ik rijd gewoon een, een, een, een niet een hele goede vijf kilometer. Maar uh, ja, ik weet wel waardoor het komt en ik had het ook absoluut niet zo gewild, ondanks dat ik wat minder ben. Maar uh, ja, ik kan er nu niks aan doen. Maar nog even over dat beginnen. Waarom begin je dan zo langzaam? Wat, wat is dat? Nou, ik, ik kom best wel in een zware periode. Ik heb uh, rust genomen van de week. En uh, als ik er dan nu in één keer vanuit nul heel hard inklap, ja, dan komt, komt hij hard, nog harder aan. En uh, eigenlijk had ik uh, die versnelling halfwege eigenlijk niet zo gemoed. Hmm. Dus eigenlijk was winst ook wel gepland geweest eigenlijk. Uh, hoe je ook, uh, je voorbereiding hier nou, was. Winst, winst, ik wilde gewoon een, een, een rustig opbouwende rit rijden. Maar ja, dan word je toch wel een beetje geredig, natuurlijk halverwege als je in zo'n gevecht zit. En dan uh, plaatst je een versnelling die eigenlijk net even wat geredig is. Ja. Mooi ah. trouwens voor Bob de Jong, hè? Die man komt van de natuurreis gevallen en uh, past die wint hier. Ja, ja, ik zei het tegen Bob. Ik zeg, ik ging iets goed op de NK, hè? Nee, nee, Nee, maar uh, uh, uh, toch niet zo slecht vijf kilometer hiervan. Hè? Ja, ik geloof dat we daar weinig van kunnen zeggen. Jij ook niet. <laughs> nee, nee, absoluut. Sven Kramer was dat. Hij verloor dus uh, de vijf kilometer van Bob de Jong... Dat waren de nummers 2 en 1 daar in Hamer. We gaan kijken in uh, Alkmaar. AZ Excelsior al gescoord, Andy? Nee, maar wel uh, nou dichterbij dan uh, wat Benschop uh, kwam. Kun je niet zijn. Hij schoot de bal binnenkant paal. Maar de bal ging er dus niet in. staat 0-0. Over nummers 2 gesproken. Het is hier ook de nummer 2. Wel gelijk, een aantal punten met PSV, maar een iets minder doelsaldo. Wel een vrije trap vanaf de rechterkant. En daar komt die bal voor het doel. Wordt weggekomen door Maatsen. En ingebracht door Marcellus. Maar die schiet de bal ver langs het doel. Uh, opvallend, uh, ja, er wordt veel gekeken naar de spits van AZ. Uh, de nieuwe spits, zeg maar. Charles van Benschop. En ja. Als ik nou heel eerlijk ben, ik zie net een balletje in de diepte gegeven worden. Aan de linkerkant van het doel. En uh, normaal zou een spits die bal met uh, links er hard in je rammen. En hij kreeg hem echt lekker voor zijn linker. Maar hij uh, deed het toch met zijn rechterbeen. En dan uh, krijg je een heel raar, een uh, beetje eenvoudig schotje richting het doel. En dat uh, uh, viel hem een beetje tegen van de man die afgelopen uh, donderdag drie keer scoorde. Daar zie je toch of het een echte spits is of niet. Duurzaam nou, zet weer weg met Holmen. Holmen, gebied. Schiet de bal en een goede redding van de Ruiter. Met een uitgestrekt been. En dan is het Benschop die de uh, rebound pakt en net buiten het strafschopgebied aan de linkerkant is. Speelt er wel op Maher. Maher in het strafschopgebied wordt door Alberg van de... Uh, bal afgelopen, maar zijn uitverdediger bereikt uh, Elm. Maar Elm, zijn bal gaat over de zijlijn en dus mag Excelsior gaan gooien. Het is een uh, klein wondertje dat het nog altijd 0-0 staat. Met al die kansen voor AZ en ook een paar mogelijkheden voor Excelsior. Het maakt er in ieder geval wel van dat we naar een heerlijke wedstrijd zitten te kijken. Uh, koude omstandigheden uiteraard, maar dat is uh, bekend. Terwijl er een overtreding wordt gemaakt, een duwfout van Elm op Janga, uh, De nieuwe spits van Excelsior. Die in zijn drie wedstrijden nu één keer heeft gescoord. En snel zijn positie in de spits gaat innemen. Omdat er een vrije trap is die Kevin Jansen overlaat aan Joost Broersen, De aanvoerder van Excelsior. Nu zo'n beetje alles en iedereen op de helft van AZ. Op keeper de na En dan gaat Broersen die bal naar voren brengen. Bart Schenkenveld blijft nog even achter. Twijfelt eigenlijk een beetje. Nee, hij blijft toch achterin. Terwijl hij vorige week met dit soort ballen wel mee naar voren ging. Daar komt de bal voor het doel. Wordt wel gekopt, maar komt in de handen terecht van Esteban. En zo... Hebben we 32 minuten gespeeld in Alkmaar in het AVAS stadion. En staat het in deze aantrekkelijke wedstrijd 0-0 bij AZ tegen Excelsior.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 Don't give up the fight. Er werd in het buitenland natuurlijk ook gevoetbald. In Duitsland won de koploper Borussia Dortmund met 1-0 van Bayer Leverkusen. Bayer München versloeg Kaiserslautern 2-0. Werde Bremen Hoffenheim 1-1. Mainz, Hannover 96, ook 1-1. En Stuttgart liep over Hertha BSC heen 5-0. Om half zeven begonnen en inmiddels rust Borussia Mönchengladbach... staat met 3-0 voor tegen Schalke 04. Uh, de stand een Kop dortmund met 46 uit 21. Dan München, 44 uit 21. Schalke heeft er nu 41 uit 20, maar staat dus al met 3-0 achter bij rust. En Borussia Mönchengladbach heeft er 40 uit 20, maar staat met 3-0 voor bij rust. Want, ik zei al, Borussia Mönchengladbach tegen Schalke, ruststand 3-0. Dan Engeland, Manchester United-Liverpool 2-1. Twee goals van Rooney voor Manchester en eentje van Suarez voor Liverpool. Manager Alex Ferguson van Manchester haalde... Na de wedstrijd keihard uit naar Luis Suarez. Die weigerde voor de wedstrijd de hand van Patrice Evra te schudden. Suarez is een schande voor Liverpool. Hij zou nooit meer voor die club mogen spelen, zei Ferguson. U weet, er gebeurde uh, een aantal weken geleden nogal het een en ander tussen Suarez en Evra. Met als gevolg dat Suarez een wedstrijd of 8 schorsing kreeg toen. Everton Chelsea eindigde in 2-0. Sunderland Arsenal 1-2. Thierry Henry beslist de wedstrijd voor Arsenal in blessure tijdpas. Swansea City, Noord-City 2-3. Fulham Stoke City 2-1. Bolton Wonders, Wigan Athletic 1-2. En Blackburn Rovers, Queens Park Rangers 3-2. Om half zeven begonnen, maar ook al min of meer beslist... Tottenham Hotspur tegen Newcastle United, want de ruststand is 4-0. Manchester United gaat een kop achter 50 uit 25. Gevolgd door Manchester City, 57 uit 24. Tottenham Hotspur is derde, 50 uit 24, maar staat dus op winst. En Arsenal en Chelsea hebben allebei 43 uit 25. Om 6 uur is in Italië begonnen Udinese tegen AC Milan... en het is daar 1-0. Dat is de nummer 3 tegen de nummer 2. We gaan kijken bij uh, AZ Excelsior en die afkom. Ja, slechte middag voor de Nederlandse keepers in Engeland. Maar uh, tot nu toe een goede... Uh, ...avond voor de keepers hier in dit stadion. Het staat 0-0, bal bezit wel weer voor AZ via Berens. Berens brengt de bal voor het doel, komt uh, op het hoofd. Oh, dat scheelt heel weinig weer op de paal. Op de land, ik wilde zeggen, dat scheelt heel weinig. Dat scheelt bijna niets. Het is de honden die de bal uh, duikend kopt. En die bal die blijft erg lang in de lucht. En gaat over Westrede Ruiter heen, op de land. Meteen aan de andere kant is Excelsior weg. En daar zit Maher goed tussen, die de bal over de zijlijn trapt. Wat een uh, curieus moment eigenlijk, die voorzet. Uh, Laag koppend. En die bal die gaat met een... Pisboogje overwes die eruit erheen. En die ziet dat ze stomme verbazing die bal tegen de onderkant van de lat komen. Bal naar beneden, niet achter de lijn. Net daarvoor. En zo blijft het 0-0. Maar ja, ik zei het al eerder. Leuke wedstrijd om naar te kijken. Dit soort momenten maakt het alleen maar leuker. Ondanks het feit dat er nog niet gescoord is. Is het Holman die weg is. Die de bal op uh, Benschop speelt. Die uh, laat hem al even van de voet springen. En uh, brengt hem naar Viergever. Viergever en Sander achterin uh, spelen. Sander nu met de paas. Naar uh, Dirk Marcellus. Weer terug... Uh, als rechtsback in plaats van Rijnen was donderdag ook al het geval. Hij vindt, en hij is Gertjan Verbeek, dat Marcellus een iets betere verdedigende rechtsback is dan Rijnen. Rijnen wat beter in aanvallend opzicht. Dus misschien als het zo blijft dat dat nog kan veranderen. Als er balbezit is voor Moussa Kalisse, de nieuwkomer in de... Winterstop gekomen, een van de spelers die nieuw is zoals Schenkeveld en zoals Janga. En dat heeft het team van John Lammers Excelsior echt een stuk beter gemaakt. En zijn voetbal ook heel aardig, komen er af en toe aardig uit. Maar AZ dus aan de bovenliggende, aan, is de bovenliggende partij met balbezit voor Paulsen aan de linkerkant. Paulsen langs Maatsen brengt de bal naar de zijkant, naar Martens. Martens raakt de bal kwijt omdat Janga mee verdedigt. Die speelt de bal op de graaf. De graafbal naar voren, maar ja, die speelt hem naar de positie waar Janga normaal staat. En die staat er nu dus niet. Want uh, Moijsander kan heel simpel opvangen en met de bal aan de voet aan de loop gaan. En uh, zoekt aan de linkerkant en vindt Paulsen, maar die staat buiten spel. Dat zal randje zijn geweest. Maar Pauls accepteert het. gaat terug naar zijn positie. Maatse wordt nog even opgefleurd. Omdat hij die bal zo dom miste. En dan zegt Verbeek iets tegen zijn verdediging. Dat die bal eerder gespeeld moet worden. Het was net aan buitenspel. Maar daarvoor dus dat koddige moment. Met die bal onderkant lat. Wesley de Ruiter is een gelukkig mens. Voor de tweede keer raakt AZ het houtwerk. En zo blijft het ook na 40 minuten. Nog altijd 0-0 in Alkmaar. Deegsremer Bas Verwijlen heeft zich in Doha definitief gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Hij toonde tijdens de Grand Prix van Qatar meteen al vorm en pakte brons in dat toernooi. Goedenavond Bas en gefeliciteerd zou ik zeggen. Goedenavond, dankjewel. Was het uh, moeilijk vandaag? <laughs> ja, het was uh, mentaal en uh, uh, vooral mentaal was het, uh, was het zwaar. Want uh, ja, ik was eigenlijk al gekwalificeerd volgens de internationale eis. Alleen uh, ja, woon ik in een land waarbij uh, waarbij je ook vormbehoud moet tonen. Uh -huh. En uh, ja, dat is, uh, dat is vrij apart. Maar uh, ja, twee, twee weekenden terug in uh, Italië lukte het net niet. werd ik zeventiende en vandaag uh, ja, het was, uh, ik was heel erg zenuwachtig. Want je weet eigenlijk uh, dat je maar twee partijen hoeft te winnen. En daar moet je natuurlijk niet aan denken. Maar ja, dat, dat hou je niet tegen. En uh, ja, ik won de eerste partij uh, vrij dik van een Zwitser. En ja, die tweede partij tegen een Egyptenaar, die won ik ook. En toen, uh, ja, toen wist ik het. En uh, ja, toen uh, viel er een hoop van me af. En toen ging ik eigenlijk gewoon door. En uh, uiteindelijk brons. Ik, ik zag je al van de week, of vorige week bij Paul Witteman zitten. De... Toen leek je zo'n koele. <laughs> nou, ik kan heel goed doen alsof open te lopen hoor. En uh, veel mensen zullen dat niet zien, maar... Uh... Ja, kijk, mijn pa en, uh, en uh, de physio en mijn teamgenoot, die zagen echt wel aan mij dat ik zenuwachtig was. Alleen als mijn, als mijn tegenstander het maar niet ziet, dan was het goed en uh, dat is goed uitgepakt vandaag. Je hebt uh, hiermee vormbehoud getoond. E en nu? Hoe gaat de weg naar Londen voor jou verder? Um, nou, de toernooien die, uh, die gepland staan, die zal ik gewoon gaan doen. Want uh, ja, de, de plaatsing op de World Ranking um, is ook afhankelijk van uh, de plaatsing op de Olympische Spelen. Dus uh, ja, ik, zal, ik sta nu vijfde van de wereld en met dit resultaat uh, ja, zal ik misschien wel in de top drie van de wereld komen. En ja, hoe hoger je staat op die World Ranking, des de, de uitgangspositie je hebt daar op te spelen. Dus uh, ja, net zoals mijn directe concurrenten die zullen... Uh, ja, die zullen ook alle World Cups en Grand Prix gaan doen en nog één EK. En uh, ja, die zal ik ook gaan doen. Ja, en hoeveel toernooien uh, zijn dat? Hoe, waar moet ik dan aan denken? Uh, dat zijn nog uh, een stuk of, er zijn twee Grand Prix, een stuk of vijf World Cups en één EK. Alleen ja, ik heb dan de luxe dat ik uh, een beetje ontspannender daar kan staan. En die andere uh, ja, concurrenten van mij, die moeten zich nog plaatsen voor, uh, ja, volgens de internationale eisen. Dus dat, uh, dat is een behoorlijke last die van mijn schouders afvalt. En nu uh, heel snel terug uit Doha naar Nederland? Ja, uh, we gaan zo eten. We zijn net aangekomen in het hotel, we hebben net gedoucht. En uh, ja, om kwart over één s'nachts vliegen we weer terug naar Amsterdam. En morgen rond uh, een uurtje of hoop ik weer lekker thuis om net te liggen. Oké, okay, nogmaals gefeliciteerd en uh, succes straks in Londen. Dankjewel. We gaan naar Andy Houtkamp Excelsior. Uh, heeft het nog steeds, uh, ja... Op nul gehouden, hè nee. Ja, dat wel, maar wel ook heeft het nog steeds moeilijk. Want uh, hoekschop nummer 8 in deze eerste helft, 0-0 de stand, is weer voor AZ. Wordt genomen vanaf de linkerkant. Kijken wat dat uh, op gaat leveren voor AZ. De bal voor het doel komt en Wesley de Ruiter er helemaal naast zit. En dan moet die bal er toch in, zou je zeggen. Hij gaat er nog niet in en dan is het weer een hoekschop. Hoekschop nummer 9. Uh, Wesley de Ruiter zat er helemaal naast. De keeper van uh, Excelsior. Maar niemand van AZ, geen benschop en ook geen piergever die er dichtbij zat, kon de bal achter de doellijn krijgen. Ook het schot van Maher werd gekraakt en dus een hoekschop genomen door Elm. Kort even naar Berends, maar dat lukt niet echt lekker. Dan maakt Elm een overtreding en krijgt Excelsior een vrije trap. En zo is er weer even lucht voor Excelsior na 44 minuten spelen, echt nog als een wonder dat het nog 0-0 staat. En vaak is zo'n wedstrijd waar er niet in gescoord wordt, op een gegeven moment denk je van, nou, laten we nu maar een keer gescoord worden, maar het blijft leuk om naar te kijken, volgens nog. En zeker AZ dat het uh, gewoon heel goed doet. Dat middenveld waar men zo bang voor was, dat uh, de breker Bernbloem die wegging, uh, niet echt goed kon worden opgevuld dat gat. Maar als ik kijk naar Maher, naar Martens en naar Elm die op dat middenveld spelen, die uh, vullen dat toch uh, uitstekend in, ook met uh, Verdedigend opzicht. Weer AZ in de aanval. Oei, een klein tikkie van Van Steensel. Vrije trap voor AZ. Omdat Martens aangeraakt werd. En Martens uh, staat zelf achter de bal. Maar zal dat waarschijnlijk overlaten aan Moisander. Inderdaad, Moisander gaat de vrije trap nemen. Doet dat uh, kort richting Maher. Maher in de laatste minuut van de eerste helft. Bal naar de buitenkant, naar Palsen aan de linkerkant. Probeert een 1-2'tje uh, met, uh, en dat lukt ook... Met Holmen. En dan is het weer een hoekschop. Omdat Schenkeveld ertussen zit. Bart Schenkeveld, goede voetballer is dat. Uitstekende centrale verdediger. Gehuurd van Feyenoord. Maar ik denk dat Feyenoord hem gauw weer terughaalt volgend jaar. Als deze jongens een minuut heeft gemaakt in de er eredivisie. Zodat hij zo tijd geblesseerd is geraakt. Het publiek gaat erachter staan. In de slotseconden van de eerste helft. Bij de hoekschop van Elf. Vanaf de linkerkant. Daar komt die hoekschop. Hoekschop nummer 10. Ver bij de tweede paal. Wordt gekopt door Broersen. En dan is het Scheiman die de bal bij zich kan houden. En die kan hem heel lang bij zich houden. In ieder geval een kwartiertje, want we gaan rusten. Het staat bij rust bij AZ en Rixelsjur 0-0. Ja, en Excelsior is geen laatste meer. Uh, Zo'n beetje sinds het begin van het seizoen was Excelsior dat wel. Maar die plaats is nu voor VVV. Hoewel VVV de laatste twee thuiswedstrijden won, heeft VVV maar 13 punten en is daarmee 18e. En heeft op bezoek straks FC Groningen. Dat staat achtste, veel hoger. Maar Groningen is echt de weg kwijt de laatste weken. Verloor zelfs vorige week op eigen terrein met 3-0 van RKC. Uh, en ja, Groningen heeft bijvoorbeeld een hele lange reis achter de rug naar Venlo, net als even te Napel. Nou, zei 280 kilometer, ik wat minder hoor. Ja, oké. Okay. <laughs> ik schat dat ik ongeveer 150 kilometer heb gereden. Naar de cool dat altijd sfeerrijke stadion van uh, VVV in Venlo, waar het veld goed bespeelbaar is. Ik kijk naar dat, naar dat veld, ik ben er even op geweest voor de wedstrijd. Het veld is zacht dankzij die veldverwarming. De tribunes zijn nog maar heel matig bezet, want eigenlijk uh, ja, is dit geen weer om te voetballen. Wel voor de spelers, maar niet om naar te kijken voor het publiek. Maar de commercie dwingt nou één keer dat uh, de Eredivisie door moet gaan en dat zal ook vanavond om kwart voor acht gebeuren hier dus in de koel tussen de VVV en FC Groningen. Ja, VVV is op die laatste plaats terechtgekomen na 3-1 verlies vorige week tegen Excelsior. En Groningen kreeg een oorwassing thuis in de Euroborg ook voor een half leeg stadion bij min 10 graden tegen RKC 0-3. Dus twee ploegen die uit zijn op revanche. VVV, je zei het al, de laatste twee thuiswedstrijden gewonnen met een totaal andere elftal. Dan voor de winterstop, want Steven Berghuis is erbij gekomen. Forstermans, Leiva Cabessi en ook Danny Holla. Dat is misschien wel de meest opvallende figuur vanavond. Want die staat eigenlijk onder contract bij FC Groningen. En in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Engeland. Waar je dan niet tegen jouw club mag spelen als je verhuurd bent. Mag dat in Nederland dus wel dus Holla in de basis bij VVV. Groningen mist Petter Andersson, de captain, die heeft last van een blessure En ook Petersen doet niet mee. En bijvoorbeeld is er weer een basisplaats voor Bakuna, die vorige week nog op de bank staat. Ja, dan is het kijken bijvoorbeeld naar Dusan Tadic, die vorige week geen bal raakte in die thuiswedstrijd tegen RKC. En eens kijken of hij vanavond weer zijn voetbalkunsten kan gaan vertonen in het team dus van FC Groningen. Vorig jaar was het spektakel hier, toen werd het 3 tegen 5. En als er vanavond weer acht doelpunten vallen, dan rij ik vanavond zo tegen 10 uur met een zeer Tevreden gevoel, die 180 kilometer terug, Ronald. <laughs> Oké, <Okay>, even. <laughs> Tot straks. Yo. Christina Aguilera met Candyman. Om kwart begint ook Roda J.C. tegen N.E.C. Roda pakte verreweg de meeste van die wedstrijden. Van de 30. werden er 19 gewonnen door de Limburgers... en maar vier door de Gelderenaren. En uh, ja, Roda doet het uh, redelijk de laatste weken, behoorlijk zelfs. Alleen die nederlaag vorige week uh, tegen uh, Heerenveen... die viel natuurlijk een beetje tegen van Wiel Ja, die, uh, die viel ze behoorlijk tegen. Die viel ze redelijk rauw uh, op het dak... Ook omdat Roda met name aan de bal best aardig speelde. Het scoorde natuurlijk ook niet voor niks. Drie doelpunten. Maar zonder bal werden er nog wel de nodige fouten gemaakt. Niet dat dat uiteindelijk aanleiding gaf voor trainer Arm van Veldhoven. Om wat te wisselen in zijn basiself. Want dezelfde elf als die vorige week in dit spektakelstuk tegen Heerdeveen verloren met 4-3. Die staan er vandaag allemaal gewoon weer. Dus ook de jongens die fouten maken krijgen vandaag de kans om dat weer recht te zetten tegen NEC. Waar de trainer van de Nijmegenaren Alex Pastoor nog even. Vooraf vroeg. Aan de collega's van Eredivisie Live. Hebben jullie nog een monitor over? Dan kunnen we die in de kleedkamer zetten. En uh, terwijl ze daar bij Eredivisie Live bij aan het zoeken waren... zeiden de spelers tegen de trainer... nou nee, trainer, vandaag is het ook weer niet zo koud... als in die bekenwedstrijd tegen PSV. Wij willen eigenlijk liever gewoon vandaag op de bank zitten... langs het veld. En waarschijnlijk gaat het dus ook zo gebeuren. Ik zie er dan, dan nog niemand zitten. Maar ook bij Roda zitten er nog geen reservespelers. Dus uh, het is even afwachten wie er daar uiteindelijk gelijk heeft gekregen. Maar de spelers gaven er duidelijk voorkeur aan... om gewoon langs het veld te gaan zitten. Eén van die spelers is uh, John Gozens, de man die vorige week tegen Feyenoord nog in de basis uh, startte, maar dat volgens uh, Pastoor niet goed genoeg deed. Vandaag uh, staat voor hem weer George in de basis en dus Gozens op de bank. En uh, Nathaniel uh, uh, Wil is geblesseerd geraakt, vorige week ook nog basisspeler. Had daar eigenlijk Selezi weer weggedrongen, uh, de Hongaar. Maar uh, de Hongaar staat vandaag weer gewoon op de rechtsbackpositie en de rest van uh, NEC er zijn ook de bekende namen. Fadoc, Schöne, uit de spits die niet scoort in de Eredivisie uh, dit seizoen voor NEC. Hij heeft nul goals achter zijn naam staan. En dat terwijl aan de andere kant uh, daar... Uh... ...toch echt een, een topscorer staat met Malky. 14 goals heeft hij al op zijn naam staan. Maar vaak voetbalt goed mee, zegt trainer Alex Pastoor. En dus mag hij blijven staan. Vormt een goed koppeltje met uh, Lasse Schöne die achter hem speelt. En uh, daarmee komen anderen in de gelegenheid om te scoren. Zo is uh, de redenering. Nou, dat moet er maar vandaag gaan gebeuren. Want NEC, het scoort niet zo vaak. Roda scoort wel regelmatig, maar laat ook regelmatig gaatjes vallen in defensief op zich. Dus vandaag misschien een buitenkansje voor NEC om eens een paar goals te gaan maken... En de redelijke serie waarmee ze bezig zijn na de winterstop. Om die een klein beetje in gang te houden. Door deze lastige uitwedstrijd voor de Nijmegenaren te winnen in Kerkraden. In Gabon wordt morgenavond de finale gespeeld van het Afrikaans voetbalkampioenschap. Nationale team van Zambia neemt het op tegen Ivoorkust. Wereldwijd wordt het toernooi gevolgd door miljoenen liefhebbers. Maar vooral in Afrika, waar talloze kinderen dromen van een profcarrière. In Europa. Voor sommigen loopt die droom uit op een nachtmerrie. Ze worden misleid door malafide spelersmakelaars... die hun ouders veel geld aftrokkelen... voor een contract bij een Franse voetbalclub. En is de jonge speler eenmaal aangekomen in Frankrijk... dan blijkt het contract niet echt te zijn. De voetballers worden soms letterlijk aan hun lot overgelaten. Een bijdrage van correspondent Ron Linker. 30, misschien wel 40 jonge voetballers werken zich in het zweet hier in de Vrieskou. Want als ze even stilstaan, dan lijkt het wel alsof ze nog nadampen. Groot, klein, wendbaar, gespierd, hanekam of baardje. Ze zijn allemaal zo verschillend, maar ook allemaal even fanatiek. Aan de kant kijkt hun begeleider Okanga toe. We hebben twee spelers van het nationale team. Dat heeft ons gegeven. Dat was een opsteker, zegt hij, dat een van de spelers van het nationale elftal van Gabon... die hier ooit meetrainde, nu meespeelt in de Afrika-cup. Maar Okanga doet het niet alleen. In het veld staat de man die ze hier Campos noemen. De Norse trainer die liefdevol over zijn spelersgroep praat. De spelers zijn die hebben geïnvloed, die hebben de Deze spelers hier hebben hoop, zegt Campos. Ze zijn misschien misbruikt, in de steek gelaten, teleurgesteld... maar ze geven de moed niet op. Niemand weet precies hoe vaak het voorkomt... maar vaak genoeg om hier vier elftallen in het veld te kunnen zetten. Van sommige spelers hebben de ouders veel geld betaald aan een makelaar in Afrika... die hun kind vervolgens letterlijk dumpte in Frankrijk. De spelers zelf praten er liever niet meer over. Ze zijn hier om in vorm te blijven, voordat zich toch nog een club meldt. Ik hoop toch weer een club te vinden, roept deze 18-jarige verdedigende middenvelder uit Cameroon. Coach Campos stuurt hem het veld weer in. Ik heb geen gemakkelijke baan, zegt hij. Voor sommige spelers ben ik een tweede vader geworden. Het is heel moeilijk om te zijn, Want je als second dat is een speler die we heeft aangesproken, die ons heeft aangesproken, die is mevrouw Koulibaly. Voor een jongetje die hier is, die is geboren 18 januari 1996. Jean-Claude Moufine toont het scherm van zijn laptop. Hij werkt voor Foot Solidaire, dat zich inzet voor de in de steek gelaten voetballetjes. Zoals hier een moeder die hem heeft gemaild vanuit Mali, dat haar 15-jarige zoontje in Parijs is achtergelaten. Had de belofte dat hij bij een Franse club mocht trainen. Cijfers zijn er natuurlijk niet, maar komt het volgens u de laatste tijd nou vaker voor dit soort gevallen? Oui, de plus en plus, on a des gens qui nous téléphonent, qui nous appellent, qui envoient des emails. Il y a quelques années, il y a deux-trois ans, on recevait sept joueurs par mois. Sept joueurs par mois. Aujourd'hui, on reçoit environ sept joueurs tous les quinze jours. Verdubbeld dus. Per maand worden hier bij Voet Solidair zo'n 15 voetballers aangeboden. En waar behoefte aan is is informatie. Voorlichting voor ouders van wie de kinderen naar Europa willen, zodat we ze kunnen helpen. On leur dire que c'est bon agent On va leur dire que le club We kunnen helpen bij het uitzoeken of het een goede makelaar is of de club überhaupt op de hoogte is enzovoorts. Maar zegt hij, het belangrijkste is dat we de kinderen ook gaan uitleggen wat het inhoudt. De kinderen zien alleen maar Drogba op televisie. En dat willen ze ook. Dat is hun droom. Maar ze hebben geen idee hoe ze ervoor kunnen zorgen dat die droom ook uitkomt. En met wat voor gevoelens kijkt u dan morgen zelf naar die finale? Toch met in uw achterhoofd ja, dat die finale bij heel veel kinderen weer valse hoop en verwachtingen gaat wekken? Ze is een belle reuze. Nu moet je ook voor de kinderen zorgen dat de reuze goed is. en dat de dromen niet in de cauchemar. Natuurlijk wordt het een schitterende wedstrijd, zegt Voemin. Maar ik vind dat we ook aandacht moeten hebben voor al die jonge kinderen. voorkomen dat hun droom uitloopt op een nachtmerrie. En dat was een bijdrage van Rom Linker.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 is There's always another chapter and the apple shot sure taste good. Ooh, is a wicked wicked world. Yeah, I ooh ooh it's a wicked world. Yeah, ooh, it's a wicked world. Yeah, I ooh it's yeah. ooh it's a wicked world. Laura Janse wicked world. We gaan naar Frank Uluid bij Roda tegen NEC. Twee minuten zijn we aan de gang, Ronald. Het is nog 0-0 en het is hier volgende week carnaval. Dat was vroeger een feestje, dat duurde dan twee dagen. En uh, uh, tegenwoordig smeren ze dat zo lang mogelijk uit. Vandaag hebben ze hier alvast wat vuurwerk afgestoken om een beetje in de stemming te komen. Prinsje Carnaval mocht de aftrap nemen samen met uh, Koolwijk. Van NEC. En ook Sony van de Burger King. Trouwens, opvallend aanwezig bij de Middelstip in de buurt. Oudspeler van NEC, Shony van Beukering. Die de bijnaam kreeg omdat men vond dat hij te dik was. En hij daar ook een tijdje voor geschorst was. Maar dit was niet de, de echte Shony. Dit was een arme jongen die daar in een hamburgerpakje moest gaan staan. Om wat reclame te maken voor de goede zaak, zullen we maar zeggen. Nu een diepe bal in de richting Van Zeevaak gestuurd. Ik denk dat hij buitenspel stond. Niet dat het ter zaken doet. Want Fukovic zit er op tijd tussen. Kop de bal naar hem En dan kan de rode JC in de open. De bal rustig rondspelen op de eigen helft. NEC probeert de linies wel kort op elkaar te houden. Speelt ver van de goal af, maar uh, laat daar Roda achterin wel rustig uh, combineren. Als die crossball dan uiteindelijk niet aankomt, Selezi die oppakt, dan wil NEC er wel uitkomen, maar van de velden in de diepte niet bereikt, want uh, Vukovic krijgt de bal opnieuw tegen de borst. En dus kan Roda het nog een keer op zijn gemakje gaan proberen. En trekt NEC zich opnieuw terug, ongeveer rond de middencirkel. Daar wordt uh, Roda pas opgevangen. Vormer nu in de combinatie even kort met Ramsey En wie laat Ramzi steekt dan het hele middenveld over? En Vormer draait dan uitgerekend de andere kant op, daar waar Ramzi niet meer is, moet dan weer terugdraaien naar de rechterkant. Daar is Ramsey inderdaad, wordt dan ook aangespeeld. En dan uh, de rechterkant zoeken waar de beulen nog verder richting de zijkant is opgeschoven. En uh, Roda zo langzaam maar zeker in balbezit richting het uh, strafzakgebied van NEC opschuift. Dat gaat vrij langzaam, maar het gebeurt ook vrij zeker. Malky uiteindelijk probeert zijn tegenstander te passeren. Dat is Nuitink, die raakt de bal als laatste als hij over de zijlijn heen gaat. En dan kan Roda gaan uh, ingooien aan de rechterkant de hoogte van het 16 meter. En... Uh... De korte combinatie met de beul aan de rechterkant. Even een steekpaasje richting Malki Ja, die kan dit als geen ander. Dan wordt er over de bal heen gemaaid. Dat had een kans voor Roda kunnen zijn. Vormer tikt dan vervolgens Schöne aan. En nou houdt NEC een vrije trap over halverwege de eigen helft. Het is een beetje aftasten, vooral wat NEC doet in de openingsfase. Het laat de bal even aan Roda J.C. En dan kijken uh, wat ze precies willen doen. Roda is een lastig te bespelen, proeg zeker voor NEC in Kerkrade. En dat uh, willen ze in het begin dus eventjes aftasten. 0-0 nog in de eerste vijf minuten. Is de altijd gezellige koel cool, toch weer een beetje volgelopen? Nou, het valt mij flink tegen hoor. We zijn twee minuten onderweg, stand 0-0. Uh, nee, het is lang niet vol en eens te meer bewijst dat dat... Uh dat je eigenlijk onder dit soort temperaturen... zeker voor het publiek, en daar is betaald voetbal toch ook voor... niet moet gaan voetballen. Maar goed, nogmaals, ik heb het in de voorbeschouwing al uh, mogen zeggen... het is de commercie die bepaalt dat er gespeeld moet worden. De druk natuurlijk van uh, Eredivisie Live dat wedstrijden wil hebben. De druk ook van de speelkalender, want het Nederlands elftal moet zich natuurlijk voorbereiden op het EK de komende zomer. VVV met Steven Berghuis aan de rechterkant. Met Timmy Zela probeert voor aan te spelen... maar de onderschepping is van Kwakman. Nog altijd op de helft van Groningen met Sparf... Die speelt hem dan even terug naar Van Dijk. En Van Dijk heeft dan alle ruimte om te gaan bouwen dan een aanval. Ik hoorde collega Frank Wielaert net zeggen... we zitten in een aftastende periode. Dat is hier natuurlijk ook zo. VVV is dus een andere ploeg dan in het begin van het seizoen. Met veel gehuurde spelers, veel nieuwelingen. En Groningen is dus de kat uit de boom aan het kijken... hoe het allemaal in elkaar steekt bij de ploeg. Die ook een nieuwe trainer heeft, Ton Lokhoff-Kwakman. Speelt de bal breed uit naar zijn collega, centrale verdediger... Virgil van Dijk. En die gaat dan bouwen aan een aanval van FC Groningen. Een crossballer. ...in de richting van Tadic, verdedigd door uh, Timicella... ...maar Groningen blijft in balbezit op de helft van VVW. Hier die dit keer linksback staat en Kappelhof staat rechtsachter. Dat was vorige week in de thuiswedstrijd tegen RKC, precies andersom. Pieter Huistra heeft een probleem op linksback. Burnett, die daar uh, zeer goed startte dit seizoen, is uh, geblesseerd geraakt. Is wel weer terug van een blessure, maar nog niet wedstrijdfit... En uh, Johansson, die viel vorige week in. Maar die deed dat dermate slecht dat hij allemaal op de bank zit. Dus hier Arie linksback, Kappelhoff rechtsback. En diezelfde Kappelhoff mag bij de stand 0-0 na ruim drie minuten gaan ingooien. Scoren is iets dat dit seizoen niet bij AZ Excelsior hoort in die uitkomst. Nee, dat uh, was in de wedstrijd in Rotterdam al het geval. De wedstrijd Ja, <laughs> na... De mist werd die uh, de tweede helft toen uh, over, of, uh, doorgespeeld een uh, paar maanden later. Uh, nu staat het nog steeds 0-0. Overigens uh, collega ten Napel, waarschijnlijk niet in het bezit van een lange korte broek. Uh, onderbroek, die uh, zijn woorden worden hier toch logisch Door het publiek dat hier wel massaal is opkomen, uh, opgekomen om naar deze wedstrijd te kijken. En ook naar een hele leuke wedstrijd zitten te kijken. Ondanks het feit dat het 0-0 staat. Maar de problemen bij AZ in scorend opzicht zitten met name. Ja, hoe gek het ook is bij de voorwaartse. De spits Charleston Benschop die toch wat kansen heeft gehad. Maar ook Berends die weinig heeft kunnen scoren in dit seizoen tot nu toe. Nu aan de bal aan de rechterkant. En gaat de bal voorgeven met zijn linker. Benschop kan er net niet bij. En dan is het de Graaf die met heel veel moeite de bal wegwerkt. En Kevin Jansen die hem dan verder kopt over de zeilen. Maar de spitsen. Ja, die scoren niet zoveel. Het moet vooral van Elm komen. Bijvoorbeeld Maher scoort regelmatig. En nu dan balbezit voor Marcellus. Dirk Marcellus die de bal even terug speelt. Naar Moisander. Moisander balbreed. We zitten 4,5 minuten in de tweede helft. 0-0 de stand. Geen wissels aan beide kanten. Zowel bij AZ als bij Excelsior. En Excelsior doet het natuurlijk goed. En zolang het 0-0 staat, wordt het steeds moeilijker voor AZ. Nu weer in de aanval met Holman vanaf de linkerkant. Speelt de bal Maher. Maher schiet maar hoog over het doel en langs het doel. Van keeper eruit. En zo ook na bijna vijf minuten in de tweede helft... staat het bij AZ Excelsior nog altijd 0-0. Is het aftasten bij Roda NEC al een beetje afgelopen? Frank Villa? Nee, dat, uh, het is nog steeds Roda dat uh, voornamelijk de bal heeft... en in een rustig tempo de bal rondspeelt. En uh, ook kijkt hoe uh, NEC, uh, die, dat, die ruit op het middenveld... waar Roda altijd mee speelt, hoe ze dat uh, opvangen. Dat is altijd uh, zo even in de beginfase. Acht minuten dus onderweg nog 0-0. Uh, Wel één uitbraakje van NEC gezien... maar net niet overtuigend genoeg uitgespeeld op het moment. Dat Schöne in, in balbezit kwam, duurde het allemaal net eventjes te lang. Toen het achterin bij Roda 1 op 1 stond, nu vormer. Halverwege de helft van NEC met een goede crossbal in de richting van Ramsey Te scherp voor Ramsey. Ramsey kan dat niet belopen. En dus uh, bal over de achterlijn kan Babels uh, de doeltrap gaan nemen. Nou ja, NEC uh, uh, heeft het altijd lastig gehad tegen Rodi de laatste jaren. Omdat Harm van Veldhoven nou eenmaal met die vier middenvelders in een ruit wil spelen. En daar is het uh, lastig tegen voetballen met uh, drie middenvelders. Althans, voor NEC is dat altijd uh, lastig gebleken de laatste jaren. Selezi ingespeeld door uh, Babels. Opnieuw de lange haal naar voren, richting Zevuik. Die verliest het kopduel van Vukovic. Maar wel blijft NEC in balbezit via Fadoc. Fadoc naar Van der Velden, naar Zevuik. goede combinatie tussen die twee. Alleen uh, de bal terug had Zevuik niet echt verwacht. Nu in tweede instantie. Omdat Schöne zich er nog tegenaan bemoeit. Recht Zeefuik een herkansing. Maar Hemte kan uiteindelijk de bal diep uh, leggen in de richting van Malki. Uh, Malki wordt ondersteboven gelopen door de Hongaarse rechtsbexelesi van uh, NEC. Met de hoogte van de middellijn kan uh, Roda dan een vrije trap gaan nemen. Daar zal Ramsi zich uh, over ontfermen. Geeft de bal een klein tikje naar Vormer. Uh, Kort achter zich en dan naar uh, Wieluit. Wilaat gaat dan met ballen al de middellijn overlopen. Speelt er nog een hele tijd voor NEC... 145 wedstrijden. Vandaag speelt hij nummertje 50 voor uh, Rode JC. Hij moet dus nog even om het aantal bij NEC te halen. Robbie Wielaert levert ook de bal in trouwens uh, met de diepe bal die hij uh, heeft. Er gebeurt hier nog niet zo gek veel omdat het tempo nog niet al te hoog is in de openingsfase uh, van dit duel. En dus gaan we uh, de ingooien van uh, Rode JC maar later voor wat het is. Na tien minuten voetballen. 10 zijn we nog steeds aan het aftasten, Ronald, 0 0 nog VVV Groningen, dan jouw kansen gezien, heeft Nee, wij tasten ook af, Ronald, 0-0, <lacht> nog geen echte kansen. Wel een veldmeerderheid voor VVV, dat met drie aanvallers dapper FC Groningen bestrijdt. FC Groningen dat nu overigens mag gaan ingooien, en dat gaat Kappelhof doen, de rechtsachter dus afkomstig de jeugdopleiding van Ajax, net als zijn collega Burnett, die dus, zoals ik in het begin zei, nog niet wedstrijdfit is, maar op de bank zat, die beiden in de eerste helft van het seizoen zeer goed speelden, en met name in de thuiswedstrijd tegen Ajax exceleerde. Diezelfde appel, eh, Kappelhof heeft dus ingegooid. Maar dan heeft Schijster van Siegem een aanvalsovertreding gezien... van de FC Groningen en is VVV in balbezit. Joshi daar... De centrale verdediger, de Japaner, speelt hem naar zijn collega, centrale verdediger Forstermans. Die maakt een handgebaar van uh, richting de spitsen van Kommis uit de dekking. Daar kan ik je aanspelen. Dat is niet gelukt, dus is het een lange bal richting Maar Die is onderschept door Van Dijk. Van Dijk heeft de bal dan naar Texera gespeeld. Maar Joshi daar zit er weer tussen en speelt de bal terug naar zijn doelman naar Gentenaar. Op dat deel van het veld waar het nog een beetje wit uitgeslagen is, daar hebben de mensen van VVV een zeildoek de hele dag gehad. Daar is het nog een klein beetje hard, maar vooralsnog is het veld dus goed bespannen. Speelbaar. Een diepe bal nu richting Bakuna. Wordt goed uitverdedigd. En dan is het uh, Holla die de bal speelt naar uh, links naar, uh, naar uh, Kruisen. Maar Kruisen komt niet aan de bal. En dan is FC Groningen weg. De FC Groningen dat niet uh, de bal in het strafstoppapier krijgt. Omschakeling nu bij VVV. Noel voor positie kiest. Die wil de bal wel hebben. Maar vooralsnog heeft Holla hem. Die speelt hem dan naar uh, Berghuis. Die even naar de linkerkant is gegaan. En dan weer terug naar uh, Yoshida. En zo uh, ja, blijven we in die fase van aftasten zitten. Want Yoshida trapt de bal dan ja, zomaar over de zij. En FC Groningen mag daar na ruim acht minuten bij de stand 0-0 gaan ingooien. Kou Noord-Hollanders wachten nog steeds op het eerste doelpunt en die houtkant. Ja, is er nog steeds niet. Ook niet na acht en minuten in de tweede helft 0-0 bij AZ Excelsior. En AZ kan toch zulke goede zaken doen na het verrassende verlies gisteren... van FC Twente tegen Heracles. Uh, balbezit voor Excelsior met Kalissa aan de linkerkant. Probeert zich de langs te burmen. Nou, dat, uh, daar heeft hij een mazzeltje bij. Hij uh, valt eigenlijk over de bal... En dat zegt uh, Dirk Marcellus ook tegen Jack van Hulten. Maar van Hulten zegt vrije trap voor Excelsior. En dan uh, wordt die vrije trap uh, zo dadelijk genomen. Aan de linkerkant van het veld. Halverwege de helft van uh, AZ. Wat lange mensen mee naar voren. En nu komt Schenkenveld wel mee naar voren. En is het uh, uitkijken geblazen. Want hij kan goed koppen. Hij is niet een van de allerlangste. Maar hij is sterk en kan heel goed springen. Dan komt de vrije trap van Jansen. Richting tweede paal. En daar staat uh, Broersen. Maar die komt net niet tot kop. Omdat Paulse er net tussen zit. Die de bal wel tot hoekschop uh, verwerkt. De tweede hoekschop in deze wedstrijd voor Excelsior tegen 11 tot nu toe van AZ. En dan uh, zitten we in die tiende minuut naar rust met Scheiman... die de hoekschop gaat nemen vanaf de rechterkant. En nog altijd de koppers uh, mee naar voren. Ook uh, Maatse uh, staat daar in de buurt. Het is een lange jongen en Leen van Steensel. Uh, uh, de centrale verdediger samen met Bart Schenkeveld. Dat zijn wel zo'n beetje de koppers waar het naartoe moet. Daar komt de hoekschop van Scheiman vanaf de rechterkant. Hoog voor het doel. Van Steensel kopt en komt de bal net naast. Dat is jammer voor Excelsior. Toch een mogelijkheidje om de minst gepasseerde... Uh, Verdediging van de Eredivisie, 18 doelpunten pas om die een keer te verslaan. Dat lukt voor ons nog niet en Esteban gaat de bal maar eens neerleggen. Ik zie wat mensen warm lopen. We hebben 55 minuten en 10 seconden gespeeld in de tweede helft bij AZ tegen Excelsior. Stand nog altijd 0-0. op 1